Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Hoe moet het nu verder met het kabinet? Daarover heeft koning Willem-Alexander vanmiddag gepraat met demissionair premier Schoof. Door het vertrek van alle NSC-ministers en staatssecretarissen zijn meerdere portefeuilles vrijgekomen... Politiek verslaggever Roel Bolsje stond met zijn microfoon achter de gesloten deur. Overigens was het overleg maar kort. Het duurde maar uh, 20 minuten. Maar het was wel achter gesloten deuren. Ze hebben gesproken, uh, en dan gebruik ik de woorden van de Rijksvoorlichtingsdienst... over de complexe politieke situatie. Maar wat er dan precies uh, besproken is en of daar een uitkomst uit is... Ja, daar uh, zijn we niet over bijgepraat. De koning heeft vanmiddag ook gepraat met de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer... en de vicevoorzitter van de Raad van State. Leeuwarden en omgeving zijn getroffen door een stroomstoor... Die ontstond volgens netbeheerder Tennet toen er een schip met een kraan tegen hoogspanningskabels voer. Er raakte niemand gewond, maar volgens Tennet zitten tussen de 20.000 en 30.000 aansluitingen zonder stroom. Het zal naar verwachting nog uren duren, zegt een woordvoerder tegen Omroep Friesland. De man die ten onrechte door de VS werd uitgezet naar El Salvador en daar in een beruchte gevangenis belanden, dreigt opnieuw te worden uitgezet. Kilmar Abrego Garcia is opnieuw gearresteerd, dit keer op verdenking van mensensmokkel. Hij moest in maart het land uit omdat hij benteleerd zou zijn, dat bleek niet te kloppen. En misschien krijg je ook wel eens meldingen dat er een berichtje voor je klaarstaat in Mijn Overheid. Als je die vervolgens niet opent en checkt, kan het zijn dat je een parkeerboete over het hoofd ziet. Het gebeurt best vaak, is te zien aan de cijfers. Mensen die zo'n boete via Mijn Overheid ontvangen, krijgen twee keer zo vaak een betalingsherinnering als mensen die hem via de post krijgen. Onze verslaggever Ibrahim Doslu ging de straat op om te checken of mensen alles lezen. Bent u wel eens onaangenaam verrast? Uh, ja, dat ik eigenlijk uh, over het hoofd heb gezien, uh, de aanslagbelasting bijvoorbeeld waterschapsbelasting, waardoor dus de aanmaningkosten erbij zijn gekomen. Moet ik even kijken hoor. Ik zal niet meespieken hoor. Dat mag wel hoor. Oh, moet je die met DigiD inloggen? Nou, daar gaat het bij mij al mis. Dat lukt mij nooit. Nou, de Nationale Ombudsman vindt dat digitaal opsturen van boetes niet handig... omdat veel mensen het te veel te laat zien. Het weer helder. Vannacht komt het af tot een graad of 10. Morgen een zomerse dag bij temperaturen van 23 tot 28 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een aantal flinke files in Noord-Holland, onder andere op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Ook nog het dim 7 kilometer met 20 minuten vertraging, is daar een ongeluk gebeurd. Drie rijstoken zijn dicht. A7 hoorn richting Zaanstad. Bij Afrit ook een ongeluk. Twee rijstoken dicht vertraging een kwartier. De A9 vervolgens, Amstelveen richting Alkmaar... voor het Velsen, 15 kilometer file met drie kwartier vertraging. A9, Alkmaar richting Diemen... voor Amsterdam, Bijlmermeer, 8 kilometer met 20 minuten onthoud. A10, aan de zuidkant van Amsterdam... voor Durgedam, 17 kilometer file met een uur vertraging. En tenslotte, flinke... Op onthoud op de N202 Amsterdam richting IJmuiden... voor de aansluiting met de A22. Vier kilometer file, maar drie kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Ja, en zullen we dan ook eens een keer een luisteraar echt plezier doen... When you are older Unhappy and older You'll be wondering why Yes, when you are older Unhappy and older You'll be wondering why Your sons die at once Oh. Ja, want het is meteen ook een min of meer een beetje een bijzondere alternatieve FM, want we hebben even goed live muziek. Maar geen camera's vandaag. Ja, dat is ook weer eens wat. Uh, het is een beetje een uh, verhaal wat eraan vastzit. Uh, en dat heeft alles uh, te maken met de gasten die vandaag uh, gaan komen. Want één ervan is net als ik een radiopresentator, maar hij is ook muzikant. Dat is Roy de Smet. Dat is een radiocollega, maar ook een muzikant. Ik zeg het al. Uh, het is niet de enige uh, radiopresentator die straks uh, in dit uh, programma te horen is. Want Willem de Waard gaat straks om half acht... ...live vertellen wat er in zwaardvies zit. Dus dat is in ieder geval even het radiogedeelte. Maar goed, uh, weer terug even naar die Roy de Smet. Want die is uh, een radio-collega bij de lokale omroep Volendam en Edam. En jaarlijks willen zij daar de kermis doen. Nou, dat valt dus nu een beetje samen met het uh, programma wat hij op maandagavond doet... ...wat een behoorlijke schade heeft uh, in uh, Edam-Volendam. Want maar het merendeel zijn Volendammers... En die moeten dat programma dus nu gaan missen. Tussen 7 en 8. Twee keer achter elkaar. Eh, waarop ik zei van in die appgroep. Jongens, we kunnen er een alternatief van maken. En dan eh, hebben wij op het moment dat wij dit herhalen. op maandagavond. Want dat is tussen 6 en 9. zit daar ook een tijdslot in van die 7 tot 8. En dat is dan meteen aanleiding om hier wat eh, te gaan doen. Waarop Jack Deen. Beter bekend als Jacob die Edward gezegd heeft. Nou, dan kom ik wel even langs om twee nieuwe nummers te laten horen. Dat is goed, maar dan moet ik nog even ene Marcus van Dam nog overtuigen. Die was ook snel overtuigd. En vervolgens ook Roy de Smet gevraagd, waardoor het een beetje net echt is. Waardoor wij straks in die herhaling op maandagavond tussen 7 en 8. Gewoon een sortiment van Roy eruit door hebben bij alternatieve Vem wel te verstaan. Maar dan aangekleed met heel veel volendansmateriaal... wat de Pierce Songwriter Guild bijvoorbeeld voortbrengt. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld mensen zoals Niels Buis. En uh, natuurlijk ook uh, Jacob die Edward zelf. Maar ook Roy de Smet die zelf ook muziek uh, maakt. En daar gaan we het dan ook over hebben. Vooral tussen 7 en 8. En wellicht blijven ze nog hard tussen uh, 9 en 10. Uh, want uh, we zijn niet helemaal uh, van uh, de tijd. En zeker niet... Als we het uh, nu radiotechnisch gaan doen. Dus dat is een beetje het uh, verhaal. Dus we slaan uh, twee vliegen in één klap. We bedienen dus ook de luisteraars van Roy Draai door op maandagavond. Ik weet niet of ze toevallig nu al ingeprikt zitten. Maar dan hebben ze in ieder geval de gelegenheid om dan op maandagavond de boel nog eens een keer terug te luisteren. Ja, zo werkt dat dan. Um, dat is één. En dan het uh, tweede gedeelte wat ik er wilde toelichten... is dat wij hier natuurlijk uh, in dit uur... ik zei het al, Willem de waard in uh, de uitzending hebben. Dat is een radio collega van mij bij Radio Kapelle. En uh, dan is het um, tweede uur. Daar zit een opgenomen interview in met... Ja, en dan moet ik even nog bekijken welke van de twee ik het uh, ga doen. Uh, de ene is uh, Something Else. Nee, niet Something Else. Elsen van der Greff. Over novels, Want die gaan in hun debuut single presenteren. Dat doen ze vandaag in dit programma. Dus dat ga je dan sowieso horen. En Mirta Nauta, die is er ook. En dat uh, zal of in het tweede of het derde uur. Dat weet ik nog niet precies welke van de twee ik dan in het tweede of in het derde uur laat horen. Dus dat uh, is een beetje het ene verhaal. Dan over die Volendammers uh, gesproken. We begonnen er ook mee. When You're Older en dat komt van iemand uit Friesland. Dat is Bakje Rekker die uh, veelvuldig programma's af zit te luisteren... van bijvoorbeeld De Mijnen of De Onze. Laat ik het anders uh, zeggen, want uh, ik doe het niet alleen. En uh, zij zit ook nog wel eens regelmatig in het uh, programma van Henk Jansen. Uh, en daar uh, vertelt zij over haar muzikale uh, belevenissen. Maar deze die deelde zij van de week When You're Older van het album... Prospero. En dat is weer toevallig. Nou, niet helemaal toevallig. Want uh, de, uh, de heer Dusmet. Die zegt uh, gewoon: van ja, het is een tienjarig bestaan van dat album Prospero. Dus uh, daar doen we dan zoveel mogelijk mee. Nou, op het moment dat ik het zeg, komen de beide heren ook binnenlopen. Dus dat is ook uh, wel heel fijn. Uh, dus begonnen we daar ook mee met uh, One Year Olden van Alaska. Uh, maar straks hebben we natuurlijk nog, nog twee werken van dat album: namelijk Emilia's Rest. En we hebben ook nog um, Profit. De Profit, die draaien we ook nog. Dus dat komt sowieso voorbij. Nou, ik zei het al, dat heeft een hoog Volendams signatuur. Dit is iemand die woont niet meer in Volendam, maar komt er wel vandaan. En dat is Martine Bond en Out of Sight. time to bend or to rise shiver Kortom, twee nummers achter elkaar. Martine Bond hoorde je met uh, Out of Sight. Uh, daar kwam op een gegeven moment uh, Gerard Hersingveld uh, mee met dat uh, verhaal. En die is in juni van dit jaar geweest. Uh, onze uh, hovenier uh, die toch ook nog muzikale kwaliteit heeft. Dat blijkt dan wel, want uh, hij zit ook op het uh, producers-gedeelte. Uh, in het producersvak. En. Hij heeft een van die singles, heeft hij verder uitgeproduceerd uh, met deze Martine Bond, met Out of Side. Uh, daarachter hoorde je uh, de meest recente single van A. Johansson of A. Johansson, en dat nummer dat heet Dream Chase Better. En dan moet ik nog eventjes op een plaatje kijken. Ja, zo heet hij eigenlijk voluit. Um, <tus> ik uh, moet ook uh, eventjes uh, weer verder uh, kijken, want uh, deze dame hebben we nog niet in deze studio gehad. We komen hier eigenlijk een beetje in het uh, gedeelte van uh, wat uh, country-achtig en Amerikanen-achtig gedeelte. We beginnen met Dodge Berringer en 18. team my school hoping I'd never return. Had to reorder the books that I decided to burn. It's if I'm ever gonna use all the shit that I've tried to learn. He took away my license after drinks at the bar sing love in songs but as god Dean Presley die heeft het toch ook wel een beetje druk uh, gehad <coughs> de voorbije weken. Ze stond hij uh, bijvoorbeeld op Zomer op het uh, Plein samen met Double Bob. So die had nog een uh, akkerfietje uit uh, te vechten met, uh, met een, een of andere politica hier in dit land. Omdat hij ook ergens uh, wat, uh, wat vol vond. Daar was Double Bob niet zo blij mee. Maar goed, uh, Dean Presley is een van die mensen die daar heeft opgetreden. Uh, not so strong. En daarvoor hoorde je de single van Dodge Beringer. <coughs> En nou was het de bedoeling dat ik Lucky liet horen. Maar die had ik er even uitgehaald. En ik had 18 tiende weer voet teruggezet. Ja, dat is als je dus niet helemaal op ziet dat de letter. Nou, tussen de soundcheck door probeer ik ook hier een interview af te nemen. Dus dat is altijd heel erg leuk. Maar goed, we gaan het toch doen. Want aan de telefoon hebben wij Willem de Waard. Goedenavond, moet ik zeggen. Ja, wel, goedemiddag, zeg. Nee, het is niet. Nee, nee, het is goedenavond. ja. Goedenavond, ja. ja, want uh, als, uh, als wij hier praten, dan is het ook weer uh, maandagavond als het niet herhaling is. Maar dan is jouw programma al geweest. Want uh, aan de zomerstop bij jullie komt uh, een einde, heb ik begrepen. Aan alles komt een eind, hè? Ja. Ook. Ja, maar wat doe jij nou al, zoal in zo'n uh, zomerreces, zomerstop... als uh, de rest van de vrijwilligers op een gegeven moment zeggen van... ja joh, uh, we, we willen ook nog even wat anders doen. Wat doet een ja. radiocollega dan? Want ja, die is toch, uh, als ik jou mag kennen... Uh, behoorlijk uh, op de hoogte wat betreft de festivals in de buurt. Ja, dat klopt. Dat is ook best wel een beetje een dingetje dat, uh, dat we dat dan niet kunnen volgen... Maar ja, wat ik doe, kijk, uitrusten onder andere, vakantie gaan, andere dingen doen. En zo tussendoor wel een beetje het blijven volgen. Door bijvoorbeeld naar jou te luisteren, maar ook naar andere mensen te luisteren die hun programma wel gewoon de hele zomer door laten gaan. Dus, dus dat, maar ik moet je wel eerlijk zeggen, soms ontgaan mij wat dingen. Want kijk, als je natuurlijk elke week een radioprogramma maakt, dan zit je, dan ben je altijd. ...sta je altijd aan, zeg maar. Je mm -hmm. ben je altijd op zoek naar nieuws, nieuwe dingen, muziek, muziekdingen. Dat, dat volg je dan veel meer dan als je tien weken dat niet hebt. Dus dat is wel, dat is wel, wel wat minder, dat klopt. Ja, <coughs> um, ben jij zelf bij een festival geweest uh, de voorbije weken? Uh, de voorbije weken niet. Ik ben natuurlijk uh, de laatste uitzending die wij hadden was op 7 juni volgens mij. En toen ben ik zelf nog wel naar een festival geweest op diezelfde dag. Dat was mm -hmm. hier in Lansingerland met, uh, ja, met Tisto's Bluff en Rondé en uh, dat soort artiesten die, uh, die daar een op opwachting maakten. Mm -hmm. En ik ben natuurlijk op vakantie geweest in Kroatië en daar heb ik bijvoorbeeld iemand als Tom Jones nog gezien en Xambi Jarre. Zo, so, Xambi Jarre uh, leeft ook nog. Ja, die leeft zeker nog, ja. Ja, euh, en, want die zal toch ook nu wel zo langzaam tegen de 80 moeten lopen, denk ik. Ja, dus die is volgens mij de 78 en uh, Tom Jones die is zelfs 85. Ja, en dan praten we ook over uh, lieden als Paul McCartney, waar ik afgelopen maandag weer het nodige over gehoord heb uh, in, uh, uit de mond van Jorik van Noorden. Want die was weer afgelopen zondag bij Sunday, Sexton Sunday Sounds. Maar goed, uh, ja, nou ja, goed, dat is dan het enige wat jij dan gedaan hebt. Maar uh, muziek, uh, weet jij al uh, wat je gaat doen komende zaterdag in dat uh, ja, zeker, programma? Ja, zeker, want voorbereidingen zijn natuurlijk al uh, zo'n beetje afgerond. Maar we hebben bijvoorbeeld uh, aanstaande zaterdag aan... Kijk, we zijn natuurlijk gestopt toen de festivals uh, al volop in, de, in beweging waren. Hm. Maar die festivals die gaan natuurlijk steeds langer door, hè? Dus, ja. Zomerseizoen loopt ergens tot uh, eind september, dus dat duurt nog even. Maar ja. nou, wij hebben bijvoorbeeld het Wilde Rooster Festival, aandacht voor aanstaande Zaterdag, Dat is een uh, festival op de Grote Markt in Den Haag, Marco Bijsterbosch, die bellen we vaak, want die organiseert heel veel in Den Haag. Uh, Snister onder andere ook zo'n festival, en met... Uh, en uh, Ierse feestdag, St. Patrick's Day, doet hij ook een festival. Mm -hmm. Dus die bellen we het hele jaar door wel een aantal keer. En uh, die hebben we zaterdag in de uitzending. En we hebben natuurlijk uh, uh, Alex Nieuwland. Want die is, ook, zit ook niet stil. Die, <laughs> ja, is, die is wel eens waar vaak op de Griekse eilanden. Maar die gaat gewoon door met van alles en nog wat. Ja, ja. Oh, dus uh, jij, uh, jij krijgt Alex in je uitzending. Ja, die had ik, ja. uh, die had ik twee weken terug hier. Uh, omdat hij <laughs> weer, weer het nodig vond om een nieuwe single uit te brengen. Ja, precies. Dus die, die weet niet van ophouden. Maar die, die, ja, die gaat steeds meer projecten doen. Dus je kan zijn eigen festival binnenkort organiseren. Ja. Uh, daar, daar gaan we het onder andere over hebben. Wat hij allemaal uh, doet. En uh, er komt een jubileumalbum, begrijp ik, van hem uit. Dus uh, daar gaan we Alex even aan de tand voelen. Ja, nou, dat, dat, dat is jou wel uh, toevertrouwd. Ja, um, en, en hier in de Achtertuin is natuurlijk komend weekend uh, het festival Culinesse. Dat is een heel groot culinaire muziekfestival. Uh, aan de, aan de rand van Rotterdam. Dus eigenlijk kapellen. Er uh, treden ook allerlei grote artiesten op. Uh, dus, uh, en, en ja, het is muziek- en culinair evenement. Dat is helemaal in het tegenwoordig. Ja. Dat is al de 13e editie. Dus daar hebben we ook aandacht voor. Dus, uh, ja. Ja, heb je er wel eens rondgekeken? Ik heb wel eens op dat soort festivals rondgekeken, ja. Ja, maar, um, want je uh, hebt festivals en festivals. Dit is er ook weer één. Uh, maar goed, uh, de, ze proberen van alles om, om iets. Uh, een eigen unieke karakter, uh, min of meer, toe te voegen aan hun festival. Heb ik wel eens het ja. idee? Ja, Zeker als ik het uh, bij jou uh, wel eens beluister. Nou, ik moet wel zeggen, heel veel festivals vissen in dezelfde vijver, hè? Ja. Die, uh, kijk, festivals, ja, ik weet niet of jij, of jij wel eens bij een festival komt, Nou ik, ja, ik ben uh, er bij één geweest, dat is het Uit Je Bak Festival in Castringham. Daar ben ik geweest. Oké, okay. maar als je nu tegenwoordig naar een festival gaat, ik, ik sprak van de week iemand die was naar Lowlands bijvoorbeeld geweest, die, dat kost gewoon dat kost een vakantie, drie dagen Lowlands, ja. vanwege de prijzen, dat is gewoon niet normaal. En wij zijn een beetje natuurlijk van de gratis festivals. Uh, en dat, dat gaat dan nog wel. Maar echt een, een commercieel betaald festival... Ja, die, die blijft op de been door de hoge consumptieprijs. En ja, alles wordt duur natuurlijk. Hè. Ik heb ze natuurlijk vaak aan de lijn. Uh, de opbouw, de afbouw, uh, de beveiliging. Uh, alles waar je rekening mee moet houden is duurder geworden de afgelopen jaren. Ja. Dus ja, het is heel moeilijk voor festivals. Er verdwijnen ook steeds meer festivals. Ja, is dat nou een, een beetje een, een, een vervelende ontwikkeling als ik uh, dat... Zo uit jouw mond uh, behoort. Want daar proef ik wel iets in. Nou, ik vind het. Uh, kijk, voor, voor, uh, kijk zo'n pingpop en Lowlands, en die grote dingen, die zullen wel blijven bestaan. Maar het zijn met name de, de gratis festivals in de buurt. En die zullen ze in Zandvoort en Volendam en zo in de buurt ook hebben. Ja. En, uh, zo, uh, dat is hier ook. Dat vind ik gewoon jammer dat die het hoofd niet boven water kunnen houden en dus verdwijnen. Dat vind ik heel erg zonde. En ja, wat, wat doe je eraan? Je kan het alleen misschien voorkomen door entree te hef. Ja, ja. Of mensen dan nog komen, is de grote vraag. Ja, ja dat is uh, dan de andere kant van het verhaal. Uh, ik bedenk maar nou net, uh, bijvoorbeeld, uh, nou ja, jij zegt Volendam, maar Edam-Volendam. Uh, in die gemeente hebben we ook Kaaspop, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Uh, dat is ook een, uh, een festival, maar dat zit, ja, daar kan je gewoon ook uh, uh, door de straten van Edam uh, lopen. En dan heb je op, geloof ik, drie, drie vier plekken, heb je uh, moment dat je daar kan staan kijken. En dat is gewoon toegankelijk. En dan hebben ze geloof ik, ergens aan het eind van september hebben ze ook nog een festival al daar. Dus dat, ja. uh, uh, maar goed, uh, ja. Maar het is, kijk, ja. Wat, wat ik een hele vervelende ontwikkeling vind met festivals is, uh, je ziet steeds meer festivals die bijvoorbeeld tribute bands programmeren. Hmm. En je hebt tegenwoordig, van de weken zat ik toevallig te kijken, je hebt geloof ik, in, alleen al in Nederland heb je vier of vijf, Tribute band van een band als de Simple Minds. Ja. Dat is natuurlijk uit onze tijd, de jaren 80. Maar daar zijn er vier of vijf van. Daar moet echt een rem op komen. Ik vind dat echt verschrikkelijk. Ja. De een is nog slechter dan de ander. Maar het, het levert uh, publiek op blijkbaar. Ja. De, uh, tributes. En uh, ik vind het gewoon zonde. De, de band Simple Minds treedt zelf natuurlijk nog op. Zij zouden eigenlijk moeten zeggen. Er mag maar, er mag maar één officiële tribute band bestaan. En gaan wij uitkiezen. Ja, oh nou, dat, is, dat zou uh, een hele gezonde ontwikkeling uh, zijn. Want ja. uh, dat is ook een uh, cultuur wat uh, behoorlijk aan de gang is. Tribute en cultuur. Ja, covercultuur. ja. Dat, is, uh, dat, gaat, dat loopt het puig uit op dit moment. Ja, uh, wa, wa, want probeer jij daar ook altijd wel in jouw programma Zwaardvis daar een beetje een balans in te vinden, in dat opzicht? Ja, ik doe, kijk, je hoort, wel eens, je hoort wel eens een bandje langs langskomen... die natuurlijk uh, een bepaalde artiest... Uh, ja, waar ze gewoon zelf heel erg idolaat van zijn en, en, en het dan ook spelen. Dat zijn dan zeg maar de tribute of confidence die, nog, ja, die gewoon wel iets brengen. Maar uh, het, je hebt er zoveel tegenwoordig dat je door de bomen het bos niet meer ziet. En op het testje vast houden ze natuurlijk gewoon de mensen die echt... Uh, muziek maken, houden ze weg. Hè? Die eigen nummers maken, die, die zie je vaak niet meer. En ook op podiums bijvoorbeeld. Hè? Gewoon, mm. gewoon poppodiums, programmeren, ook allemaal tribute bands. Dat de kosten van, nou, als ik jouw programma beluister, hè, dat is allemaal authentiek. Het ja. zijn allemaal ja. artiesten die gewoon eigen muziek maken, en die zijn de dupe daarvan. Dus is het eigenlijk uh, zoveel mogelijk het authentieke materiaal laten horen, denk ja. ik. Ja, um, ja want uh, als jij Alex Nieuwland uh, bijvoorbeeld in je uitzending hebt... Uh, dan uh, neem ik aan dat er iets van Nieuwland uh, te horen is. Wij hebben vanavond uh, de, de primeur van de nieuwe single van No Worlds. Ja, nou die hoor je ook zaterdag. Die ga je, oh, die ga je zaterdag ook uh, laten horen. Dus, ja, <laughs> Ja, dat lijkt me wel... Uh, nou, dan Hij, krijg... ik bij... ja? Hij krijgt weer genoeg aandacht. Ja, ja, dat denk ik ook. Uh, en aangezien wij uh, de officieuze uh, fanclub besturen voor me, geloof ik, van, van, ja, van Alex. Ja, daar ja. ja, is hij wel blij mee, heb ik het idee. Uh, ja. is dat, uh, ja, naar mijn idee is het nooit genoeg, uh, denk ik eerlijk gezegd. Ja, hij, hij, hij kan alleen maar ergens optreden daarboven in, uh, in, in de streek waar hij vandaan komt. En ik uh, vind het toch wel eens een beetje jammer dat dat uh, alleen maar daar is. Maar goed. Um, ja, dat is zeker jammer, dat is zeker jammer. Want is nou veel, veel meer en veel... veel uh, meer publiek kunnen trekken, ook in andere contraillen dan alleen maar Friesland. Dan ga ik het afronden. Um, waar uh, kunnen ze jou vinden op het wereldwijde web aanstaande zaterdag? Nou, www.radiokapelle.nl. Onder andere, daar is uh, het Via uh, de Light Team te beluisteren. En dat is op zaterdagmiddag van? Tussen 12 en 2, elke zaterdagmiddag. Uh, dan weten we dat. Uh, wij gaan uh, nu weer verder. En uh, dat is uh, met uh, deze fijne nieuwe single van uh, Melanie Wright. Tenminste, dat is al een tijdje uit Buckle Down. I used to stay I You never know Gangs waren dat van Hotel Belvedere en All Night Long. Was wel nodig ook eventjes weer een beetje wat pit erin gooien. Daarvoor hoorde je Melanie Ryman, Buckle Down. Ik was bijna weer een beetje te laat. Eigenlijk was ik al een halve tel te laat omdat ik weer ergens mijn kop over om een hoek moest gooien. Um, zo gaan we weer verder met iemand die volgende week hier in deze uitzending gaat spelen. Die is komende zaterdag, tenminste dit uh, nummer wat ik uh, nu zo dadelijk volgens mij ga draaien, ga je ook komende zaterdag horen. En wel, niet hier, maar bij het uh, programma van uh, collega Maarten Verduin, die ook weer een, uh, een vol programma heeft met nieuwe muziek. Tenminste muziek in ieder geval uh, van mensen die bij hem in de uitzending zijn geweest. En die hun meest recente single uh, aanbieden. Claire Lintelo is er een van, want die komt dus volgende week donderdag. En dan hebben we wel weer camera's meelopen en dat... Eén dag voor het grote festival, wat de Dutch Grand Prix heet, dat drie dagen gaat duren. Want ja, die hebben we ook nog vanaf vrijdag 29 augustus tot en met zondag 31 augustus staat het helemaal uh, in het teken van uh, 20 dure dinky toys en alles wat er omheen hangt. Uh, maar deze Cleo heeft het aangedurfd om op uitnodiging van onder meer Thomas de Jong, want die is dan weer beschikbaar, dus dan uh, kunnen we weer met een camera uh, aan de gang... Te uh, komen. En uh, dan gaan we uh, wat werk van haar horen. En Claire Linterloo heeft dus uh, de meest recente single die ze heeft uitgebracht. En dat is dit mooie nummer, dat de nummer heet Celebrate. Uh, ook laten horen. Toen was dit uh, dacht ik een oude single. Maar dat bleek dus gewoon keihardse nieuwe single uh, te zijn. Maar ik kreeg uh, vandaag het uh, bericht van Moello. Oh, ik vond het helemaal niet zo erg dat jij uh, deze nieuwe single hebt uh, gedraaid. Alleen maar goed. Maar morgen uh, komt die dan ook echt uit. Something Better dat uh, is uh, de naam van de single. Daarvoor hoorde je Claire Lintelo... die ook al eerder te horen is geweest... live in de uitzending... bij Podium 107 van RPL Woeden. bij collega Maarten Verduin en zijn crew. En aanstaande maandag... zal uh, Maarten... in het programma van Podium 107-1... ook deze single... waarschijnlijk laten horen, want... Uh, er is een batterij aan singles... daar aangekondigd dat hij dat zal... Horen, uh, laten horen. En daarvoor natuurlijk... hulde, want... Uh, deze lokale en regionale um, muzikanten die verdienen om gehoord te worden. Voor wie dat uh, minder geld is het voor deze Cloud Cuckoo... want die heeft uh, al aardig al het uh, een en ander voor elkaar weten te krijgen... maar ook hier geldt, het is nooit genoeg. En zeker niet op haar verjaardag... want uh, Jori van Gemert, uh, die schuil gaat achter Cloud Cuckoo... Uh, die is vandaag jarig... en dat heeft ze luister bijgezet door haar EP vandaag al te releasen. Nou, dat vonden, vonden wij bij Alternative FM een heel goed idee. Dus we hebben meteen ook een review bij ons op de website staan. Ja, we hebben ook een eigen website, je hoort het goed. Dan moet je even kijken op www.altfm.nl... want daar staat hier op... La van Cloud Cookoe. Meer dan alleen dansbare depressie, dat is de kop. En daar heb ik het onder meer over... want ik heb het stukje geschreven. Daar heb ik het onder meer. Hoe deze EP in elkaar zit... Zeker als ik het heb over het laatste nummer van die EP. Want die valt mij eigenlijk het meest op. En dat is Kid Without a Name. En dat is een behoorlijk aangrijpend stuk. En dat staat misschien wel symbool voor die mensen die anders zijn. En Cloud Cuckoo lijkt wel een stem te geven aan deze kinderen. Want uh, dat uh, is toch ook wel een beetje de verwijzing naar de titel van uh, dat nummer. En dat nummer dat heet dus Kit. Without a Name. How I love to make up stories in my head Eight years old, crafting them in my bed I'm a liar in despair Too cool for school to care In the middle of your mess Give the children a good life All my grace is all EP uh, La, La Land uh, was dit uh, Kid Without a Name. En uh, die is vandaag ten doop uh, gehouden in dat opzicht. En Cloud Cuckoo doet dat ook nog op een verjaardag. Uh, zij heeft ook uh, deel uitgemaakt van de poprond. Ik meen dat dat uh, die van 2023 is uh, geweest. En uh, heb ik er nog zien staan in de flapkan in, uh, in Haarnem. Uh, dat werd gevolgd door een, uh, een optreden door... Demi Lotus, als het goed is, die, die had meteen daarachter een optreden. Dus dat stond mij nog bij van die editie van de popronde in Haarlem. Die popronde in Haarlem die zal dit jaar niet in oktober plaatsvinden... maar meer naar de achteren. Goed, dus dat voor die mensen die dat willen meemaken. En Bodine Monet hier uit dit dorp, die gaat daar ook aan meedoen. Over muziek gesproken uit dit dorp. Daar sluiten we dit uur mee af. Hier is Wendy Moore met...